Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM, we zijn nu in Zandvoortse zaken. Ik kan met een andere meid zijn en ik kan een trip rond de wereld maken, maar baby, ik ben zo blij dat ik het heb.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 Ja, dat is wel handig, want ze hebben in pluspunt op maandagochtend ook altijd een soort koffie inloop of ochtend hè? Ja, uh, ja. Chat. Er, ja dus het dan zijn boten. er al heel veel ouderen natuurlijk aanwezig ja, ja. en jij bent daar dan gewoon... Ja. Uh, dat maar ze zo... hoeven niet per se oudere ja. mensen te zijn, hoor, want... Ja, ze oh, dat is ze voor, zijn voor alle leeftijden. Slechtziende product is natuurlijk ook voor mensen die ja. jonger zijn. Uh, ik verkoop ook braces, uh, ja. ja, is ook voor jongere mensen...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 Dus stel dat iemand dat wil aanvragen, dan gaan ze eerst naar de huisarts. Zeggen ze: Ik wil dit of dat aanvragen. Ja, aanvraag. niet voor slechtziende dan producten. Bij jou. Dat regel ik vaak oh, met de mensen ja, ze zelf. Ja, zelf en meteen. Moeten we even kijken. Ja. Dat, dat regel ik zelf. En voor de huisarts is er echt een indicatie nodig. Ja. Uh, zodat oh, ja. ik ook weet welke kous ik moet bestellen. Want daar zitten gewoon weer eisen aan vast. Oh, nee. En je kan niet iedere kous voor iedere indicatie geven. Dus dat. Nee. Uh, ja.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 Von. Yeah. Zon niet lang schijnt. Hoe vertel ik jou dat het leven dat je leefde? He treats me with respect, he says he loves me all the time He comes today, he laughs, never met a most so secure He's not like all them other boys, they're all so dumb and immature There's just one thing that's getting in the way When we go up to bed, you're just not good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 Ah,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 I do it.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 Down, walking fast Faces pass and I'm homebound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 Bolkestein vindt de uitlatingen van Wilders over de Koran niet passen... in een samenleving die is gebaseerd op de vrijheid van godsdienst. Bolkestein zei verder dat hij het minderheidskabinet steunt... al zag hij liever in het regeerakkoord... wat geld van ontwikkelingssamenwerking naar cultuur gaan. De 33 Chileense mijnwerkers wonen vandaag een kerkdienst bij... naast de ingang van de mijn om hun redding te vieren. Het is voor het eerst dat ze daar terug zijn sinds hun bevrijding. Woensdag werden ze gered nadat ze ruim twee maanden onder de grond vast hadden gezeten na een mijnexplosie. Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn drie mensen door een verkeersongeval om het leven gekomen. De slachtoffers zijn een motorrijder van 41 en twee mensen in een auto. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. De auto kwam volgens de politie van rechts, maar de motor reed op een voorrangsweg. In Dreumel in Gelderland staat een grote kippenschuur in brand. In de schuur zitten 45.000 kippen. De brandweer spreekt van een uitslaande brand, waarbij veel rook vrijkomt. De rookpluim is tot ver in de omgeving te zien. De brand ontstond even voor vijven door nog onbekende oorzaak. Bij de zeehondencres in Pieterburen is een zeldzame albino zeehond binnengebracht. Het witte dier met rode ogen is vier maanden oud en heeft een ernstige longworminfectie. Als alles goed gaat, wordt hij over een paar maanden weer vrijgelaten. Volgens de zeehondencrash komen...